Het is inmiddels vier minuten over drie. U luistert weer naar de KRO op Radio 2. We gaan ons laatste programma uitzenden op deze vrijdag. En dat wordt het hoorspel Een Deukje van Paul Koppens. U hoort de stemmen van Jode Meijeren, Emmy Leemans en Martelt Ramoud. Hallo Hallo Suzie. Hallo! Ik kom even een goeiedag zeggen. Oh, merk ik. De veranderdeur stond open en ik dacht, ik liep even binnen. Ach, je bent aan het eten bezig. Ik sta toch niet in de weg? Oh, waar zijn die kruiden nu? Daar, voor je neus. Oh. Zeg, kindje, je lijkt wel zenuwachtig. Maar wat is er, liefje? Waarom bekijk je me zo? Maar goh, merk je iets aan mij? Iets. Uh... Of hij aan je kleren? Nee, aan mij. M mijn gezicht bijvoorbeeld. Je bent niet gesmil. Oh, dat doe ik toch nooit overdag? Meen je wat je net zei? Dat ik zenuwachtig lijk? Ja, en dat is ook zo. Dat wil ik niet. Wat heb je? Je ziet bleek. Ik wil er ook niet bleek uitzien. Ben je ziek? Ik wou dat ik het was. Dan had ik tenminste een reden om er bleek uit te zien. God! Maar ik zal het niet kunnen verbergen. Liefje, wat is er aan de hand? Ga je zwijgen? Ach, je kent me toch. Daarom vraag ik het je. Als een graf. Maar je moet als een heel kerkhof kunnen zwijgen. Als Herman het weten komt, ik, ik mag er niet aan denken. Wees gerust hoor, wat het ook is, Herman komt het nooit te weten. Van mij weet hij niets. In ieder geval, niet rechtstreeks. Maar go, onrechtstreeks ook niet. Je mag het aan niemand vertellen. Trouwens, morgen wordt het hersteld en dan is alles vergeten. Ah, er is dus wat stuk. Hm, toch niet je huwelijk. Morgen moet het hersteld zijn, wat kost. dus niet je huwelijk, want dat herstel je onmogelijk op één dag. Als hij tenminste vandaag al niet gemerkt heeft, zijn oog zou er kunnen opvallen. Zeg maar, jij spreekt in raadsels, weet je? Ik kwam gisteravond terug van bij mijn moeder. Het was al donker en op de stoofweg, je weet wel, naast de treinnaaldspoor. Op die verlaten baan. Plots, ik voelde het. Ik ben hem nog niet gewoon. Het ging allemaal heel vroeg voor ik het besefte wat er gebeurde, was het zover. Het onheil was geschiet. Gelukkig was het. Heel eventjes. Het had veel erger kunnen zijn. Nu is het een deukje. Achteraan, naast het Goeie hemel. Ik heb de garagist al gebeld. Hij heeft me beloofd dat er niets meer van te merken zal zijn. En Herman zal dat niet nemen. Oh, zeker niet. Hè? Dat is best mogelijk. Mijn zoon zou me verbieden nog naar de zwemclub te gaan. Voorzichtig met dat mes. Het is voor de kip. Dus je hebt een deuk in de nieuwe wagen. Een klein deukje. En je hebt hem amper één week. Dag op dag. En nu al tegen een boom. Een klein boompje. Een dun stammetje. Herman is er nu mee naar zijn werk. Zo is het. Ja, nu maar hopen dat hij niet achter de auto langs gaat. Hangt er vanaf waar hij geparkeerd staat. Dat is wel een grote kip. Zijn lievelingsgerecht. Kip met rijst en curry is hij dol op. Vleierij, voor het geval hij iets zou gemerkt hebben. Als ik mijn zenuwen maar kan bedwingen. Zeg, hoe lang zijn jullie eigenlijk al getrouwd? Negen jaar. Oh. Oei. Wat is er? Net middenin. Waar middenin? In de gevaarlijke periode. Ik heb ooit eens gelezen dat de meeste huwelijken spaak lopen tussen de acht en de tien jaar. De oven is al voldoende voor verwarmd. Tussen die jaren kunnen de kleinste zaken de minste onbenulligheden soms aanleiding geven tot hoogoplopende ruzies. Met alle gevolgen van dien. Echt scheiding, weet je wel. Ik zal er wel. Nog wat kruiden op doen. Is toch een genadig, hè? Tussen de acht en de tien jaar. Hij heeft ze graag goed doorbakken. En nee, is er ze net middenin? Hij zal er graag bruin tafelbier bij drinken. Maar zo'n vaart zal het wel niet lopen. Kun wil jullie toch ongerust maken. Ik zal me mooi eetservice zetten. Het is lang niet meer gebruikt. Dat de deukje zal wel niet meer onder de garantie vallen. Ja, en genoeg curry, meer dan genoeg. Oh, nog een geluk dat er geen kind ik weet nooit. Maar het komt wel in orde hoor. Met die cup curry bedoel ik hè. De liefde van de man gaat immers door de maag. Oh. Daar is zij. Ga vlug aan het venster kijken hoe hij uitstapt. Ik durf niet. Beheers je dan, want ik zal kijken. En? Hij stapt uit. Hoe? Gewoon, doet het portier dicht. Opent nu achterportier, neemt zijn achtertas. Kijkt hij zijn schouders op en neer. De rechter precies een beetje. oh Lieve hemel, dan is hij zenuwachtig. Doet achterportier dicht. Komt eraan. Een Ik zal hem meteen een martini inschenden. Ah. ah, Margot. Jij hier. Ja, maar uh, ik moet zo meteen weer weg. Ja, prima. En ik ben hier ook. Uh, ik bedoel, uh... dag, schat. Daar. Uh, toch geen zware dag gehad, hoop ik. Uh, hier, Martin. Uh, ga maar rustig in de zetel zitten. En hm? uh, strek even je benen. Een beetje uh, relaxen. En ik ga zwemmen. Ik bedoel, uh, ik ga ervan door. Uh, och, Herman. Vind je wel dat jij een schat van een vrouwtje hebt? Oh, dank je. En, eh. Uh... Ja, ik wil alleen maar zeggen: jullie kunnen best met elkaar opschieten. Jullie zijn een goed stel. Ja, hoor. Houden zo, Herman en Suzie. Houden zo. Wat heeft die trut? Je kent haar toch? En of? Moeit zich met alles. M nog wat martini's, wat? Ik heb nog niet eens gedronken. Oh, ik dacht dat je nog meer wilde. Deze is op de rand vol? Oh, een beetje overgoten. Is er iets? niets. Helemaal niets. Absoluut helemaal niets. Zeg, wat ruik ik? Oh, ik ben aan het eten bezig. Nu al? Ja, goed hè, schatje. Een verrassing. Ik dacht, dat lief werkertje van me heeft nu eens graag wat vroeger zijn kipcurry. Kipcurry? Goed hè, mijn lieve snoezepoes. Oh engel, ik hou van je. Blij dat te horen. Maar ik moet nu voortdoen in de keuken. En ik ga met je mee. Jij? In de keuken? Mag dat niet? Dat doe je anders nooit. Vandaag wel. Waarvoor? Wel kijken. Is er iets? Nee. Eigenlijk niet. Uh, nee. Uh. Ah. En op het werk? schat? alles in orde? Dan begin je nu over mijn werk. Geen moeilijkheden gehad met je chef, geen uh, drukdoenerij, geen misverstanden of wat dan ook. Is je chef niet vrevelig op jou? Moet dat zo? Nee, natuurlijk niet, maar het kan toch zijn dat je door hem slecht gehumeurd bent? Dat je een roddag achter de rug hebt? Door hem, ik bedoel, uh, kortom ik tracht erachter te komen of jij wel in een goede bui bent. Waarom? Schatje, jij bent vast de beste op je werk. De allerbeste. Eén deze dagen krijg jij zeker opslag. Ja, zou ik wel willen. We moeten de nieuwe auto afbetalen. Uh, de auto? Ja. Oh, ik moet vlug naar de keuken. Schatje. Schatje, ik, ik, uh, ik moet je iets zeggen. Ik hou van je. En wat heb jij? Niets. Of toch wel. Ik ben smoorverliefd op je. Ik hou ontzettend veel van je. Wat er ook gebeuren mag, weet dat jij de enige bent in mijn leven. Last van iets? Zelfs na negen jaar hou ik van je. Want negen jaar is er net middenin. Middenin? Middenin, de, ik bedoel, de kip staat precies in het midden van de oven. Ja? Middenin, goed uitgemeten en in stukken gesneden. Dan is ze vlugger klaar en goed doorbakken. Ja, raaskoud. Nee, ik maak het eten klaar, lieverd. En, schatje, ik heb een verrassing voor je. O, oh ja? Ja, ja. En het komt eigenlijk goed uit dat we wat vroeger eten, want uh, we gaan weg vanavond. Weg? Ik bedoel. Uh... We gaan wandelen. Nee, we nemen de wagen. De wagen? Ja. Oh nee, dat kan niet. Nee, want ik ga hem straks binnenzetten. Ik zal het doen en vanavond komt hij niet meer buiten. Hoezo? Het gaat regenen vanavond. Ik heb het weerbericht gehoord. Ja heus. Want de eerste week al een fikse regenbui erop kan nooit goed zijn. Ha, nu niet overdrijven. Trouwens, ik kan hem dus noods nog droog vrijen, Ach Nee, ze hadden het ook over Hagelbij en uh, ja. Stel je voor dat er nu van die dikke, zware hagelstenen op onze nieuwe auto vallen. Overal de, uh, ik bedoel, uh, putjes. In deze tijd van het jaar? Hagelstenen zijn er het hele jaar door. Vraag me soms af waar ze die vandaan blijven halen. Schatje, ik heb waarlijk de indruk dat er hier iets aan de hand is. <lacht> Gekkerd. Hé, hey. wat is het? Hm? Ik heb helemaal geen zin om weg te gaan. Lekker gezellig thuis, knusje elkaar in de sofa. Elkaar op knuffelen, vroeg naar bed. Of is het voetbal vanavond? Ah, nee, anders zou jij niet voorstellen om weg te gaan. Dus, vroeg naar bed dan waar? Ik ben er haast zeker van dat je wat in je schild voert. Voor de dag ermee. Oh Ik heb de auto morgen nodig. Onmogelijk. Moeder heeft me gevraagd met haar te gaan winkelen. Nee, morgen moet ik hem naar mijn werk. En Robert, vandaag heb jij gereden. Uh, Robert is ziek. Oh, lieve hemel. Uh, nou, zo erg is het niet hoor. Uh, uh, wat griep. Dus uh, ik kan zaterdag gaan winkelen. Uh, het, het kan niet. Het, het mag niet. Uh, uh, schat, ik... Hmm. Oh, ik geef het op. Ik, ik moet je iets bekennen. Eerlijk gezegd, ik ook. Maar uh, eerst de verrassing. Kijk eens. Twee entreekaarten voor vanavond. Voor je lievelingszanger, Willem Vermanderen. Schat. In Antwerpen. Oh, schat. Dat, dat is heel lief van je. Ik dank je. Maar... Wat is nu jouw bekentenis? En de jouwe? Jij eerst. Nee, jij. Allebei samen dan. Als dat zou kunnen. Misschien praten we wel door elkaar. Is het erg? Hangt er vanaf hoe jij erop reageert. Is de jouw erg? Hangt van hetzelfde af. Ik luister. Ik ook. Wel? Uh, het gaat om, uh, om de... Auto. Auto, ja. Een deukje. Weet je het? Hoe weet je dat? Uh, een klein deukje maar. Een klein deukje maar, ja. Dus je hebt het gezien. En hoe heb je het gezien? Heb je door de raam gekeken? Maar je hebt het toch gezien? Natuurlijk heb ik het gezien. Ik ben uitgestapt en heb er meteen naar gekeken. Maar dat kan toch niet? Je was er niet bij. Ik? Nee, jij was er niet bij. Ik was moederziel alleen. Ik snap het niet. Ik wel, denk ik. Goed, goed, goed. Het blijft nu eventjes, eventjes kalm. Maar ik ben kalm. Ik heb bekend. Maar... Zeg, wacht eens even. Ja? Ah, zo... Kom maar, zeg, wacht jij ook eens even? Ja. Ach zo. Een ongelukje. Ongelukje. Mm, ja. Gisterenavond. Vanmorgen. Toen ik van mijn moeder kwam. Ja, toen ik de parking opreed. Ik kende de breedte nog niet. Nee, ja, ja, ja, ik kende de lengte nog niet. Achteruit. Mm, vooruit. Een boom. Een paal. Een, een klein boompje, een, een dun stammetje. Ja, een klein paaltje, een smal betonnetje. Net naast het linkerachterlicht. Ja, net naast het rechtervoorlicht. Een teukje. Deuk, ja, ja. Kan gebeuren, hè. Ja, kan de beste overkomen. En daarom die entreekaartjes voor willen Vermanderen, zeker. En daarom die kip curry, zeker. Ja, sluwe vos. Wat je vleierij. <laughs> En jij dan? Hm? Oh, eigenlijk schat, eigenlijk moet ik niet gaan winkelen. Hm? Ik dacht hem morgen naar de garage te brengen. Ik ook. Robert is niet ziek. Ik heb al gebeld. Ik ook. Maar garage van de poorten? Precies. Maar hij had al een klant met een dringende deukreparatie. Ja, dat ben ik. <laughs> oh. dus, gaan we naar onze deukjes kijken? Stuk eten. Mm. Oh, god, nee. Wat is er? Lieve hemel. Een deukje in de kast? Ik ben een krats vergeten. Wat? Rijst. Ik heb geen enkel pakje rijst meer in huis. Oh. oh geef niet. Ik had toch een overvolle martini. Mm. Als die uit is, dan, uh, dan kan ik nog altijd een extra slaap met Laat ons nu gaan slapen, ons beddekeer wacht. Onze nest, onze polk, ons ziel voor de nacht. Nog een plas en een wasje en in doosjes wassand. Onze drift naar het dromenland. De kamer vloeit open, zit daarom niet benauwd. Op de golven van vaak, word je zachtjes gedouwd. Smet uw angst en verdriet, van vandaag overboord. Of vannacht, worden al uw gebeden vermoord. De woorden, vaste te woorden het, het niet. Maar onze lippen en onze handen vertolken heel klaar het verhaal van twee mensen op zoek naar elkaar. Slaapen ons bedeken wacht, onze nest, onze polk, ons asiel voor de naam Nog een plasje en een wasje en een doosje onze beddebak, U heeft geluisterd naar het hoorspel Een Deukje dat geschreven werd door Paul Koppens. De stemmen waren van Jo Meijeren, Emmie Leemans en Machtelt Ramoud. Techniek Luc Vierendeels, Wart Wijs en Piet Stengele, en regie Louis Houet.